Kubaans gedoe van de kathedraal, ja. vergeet dat maar. Daar hebben ze waarschijnlijk geen duivel. Pieter Beekman zit daar op u te wachten. Ja. Hij heeft daar een dinertje gehad met iemand en hij wil nu met u praten over die vingerafdrukken van hem. Kunnen we dan nu misschien eens ter zake komen? Mm -hmm. Ik veronderstel dat Hanne u min of meer heeft uitgelegd... waarom ik u eens onder vier ogen wou spreken. Dat heeft ze zeker, Pieter. Anders zaten we hier niet, hè? Roger, wat heb jij daar in dat salon in die zetel zitten doen? <laughs> maar Pieter, wat een vraag. Wat denk je? Hm? Een beetje gestoord met Martine, natuurlijk. En doe nu niet alsof je dat niet wist, hè? Wat niet wist? Dat je iets met Martine hebt? Of dat je daar hebt liggen... Ja, die twee dan maar. Want ik heb van Hanne vernomen dat je beweert dat je niet wist dat Martin en ik al jaren iets schoons hebben samen. Hm? <laughs> en voordat je het vraagt, ja beste vriend, mijn vrouw weet ervan. Dus goed, dan wil ik nu van u horen wanneer je daar gezeten hebt. Hoe lang? Oh, het was een vlugertje van in. Meer niet. Voor of na zes uur? Toen ik met Hanne aankwam, waart gij ook beneden, hè? Tussen uh... half zeven en. Tien voor zeven. Je werd juist caviar aan het eten. En uh, toen ik terugkwam, werd je eerst de kreeft aan het oppeuzelen. Ja, ja, Pieter. Je ziet dat ik u wel in de gaten gehouden heb. Hè? Ja, en vooral Anneke zeker. Was er voor en na uw prestatie iemand in de gang? Of in de bruidswitte zelf? Dat toont je van nu, Pieter. Ik ben een procureur des Konings. Denkt u nu werkelijk dat ik informatie zou achterhouden in een moordonderzoek als ik toevallig getuige van iets geweest was? Ja, ik mag hopen van niet. Wel, Pieter, ik heb niks verdachts gehoord of gezien. Ik heb er twintig minuten met Martin bezig geweest, hou binnen en buiten, ni vu, ni connu. Uh, figuurlijk, uh, niet letterlijk. No? En ik wil gerust getuigen voor de rechtbank als dat nooit nodig mocht zijn. Het is geen enkel probleem. Uh, nog vragen of kunnen we dit als afgerond beschouwen? Nee, nee, nee, nee. nog eentje. Hmm? Hoe komt het dat uw vingerafdrukken bij de Staatsveiligheid geregistreerd staan? Wat hebt gij in 72 uitgestoken? Op straat wat luid lopen zingen als student of wat? Gij loopt niet echt hoog met mij op, hè? Pieter. Nochtans, hier zit een ex-studentenleider tegenover u. Iemand die hele faculteiten kon lamleggen. Oh, liggen die dan niet lam van nature? Terwijl jij toen achter de vrouwen aanzat... was ik in de weer voor de zaak van de arbeider, Pieter. Dat waren nog eens tijdens. Jij? Voor de zaak van de arbeider? Ja, ik ben de keizer van China, ja. Ik was celleider bij Amada, kameraad. In 1972 ben ik opgepakt in Antwerpen... toen we samen met de dokwerkers in staking zijn gegaan tegen het internationaal imperialisme... en tegen de perverse tactieken van de syndicaal revisionisten en hun slippedragers van de communistische partij. Ja, ja, het is goed, het is goed, Roger. Stop maar. Het is te laat om mij nog te bekeren. Enfin, nu je dat allemaal weet, reken ik er wel op dat je een en ander niet van de daken gaat schrijven. Hm? Maak je maar niet ongerust. Niemand zal mij geloven. Zeg, en in verband met de rest van uw onderzoek... vergeet niet mij persoonlijk op de hoogte te brengen van uw vorderingen. Ja, ja, dat liedje ken ik. Kameraad, arbeider, procureur. Gij, een ex -amadees. Dat is de beste die ik in weken gehoord heb. Pure slapstick. Beekman, die de arbeidersstrijd aan het leiden was in zo'n jonge jaren, al een Hij begon zelfs in pure alle macht aan de arbeidersstijl tegen mij te preken. <laughs> Jongens. Ja, in feite vond ik het wel plezant, hoor. Ja, en daarom zou ik ook zo lang blijven plakken, zeker. <laughs> Hoeveel van die Havana-clubs heb jij je eigenlijk op? Oh, een stuk of drie, vier. Eerlijk. Meer niet, nee, nee hadden moeten horen vertellen over die keer dat ze pamfletten gingen uitdelen aan de verkeerde fabriek. Ja, vertel mij dat morgen, maar ik, ik wil gaan slapen nu. Enfin, in elk geval, de zaak De Meijer mogen we al zo goed als afgesloten beschouwen. Dat is toch wel iets? Hé, hey, hey, momentje, daar ga ik niet mee akkoord. Pieter, als die Valerie Simons een officiële verklaring ondertekent... over dat labiel zijn van Dirk de Meijer, dan is de kaas af. Ja, ik wil nog wel eens zien of ze dat wel zou willen doen, als ze het erop aant. Dan nog, het autopsierapport laat er geen twijfel over bestaan. Dirk de Meijer zat zo vol met jaba dat hij wel twintig keer van het concertgebouw was gesprongen. Ja, dat is het dus, volgens u. Dirk de Meijer was een soort base jumping aan het doen... die jammer genoeg voor hem slecht is afgelopen. Ja, hoe erg het ook is, daar lijkt het nu toch stil aan op, hè? Anneke, Anneke er zijn nog te veel tegenstrijdigheden in die zaak. En tegelijk veel te veel verbanden die we niet zomaar kunnen negeren. Ja, oké. Okay. Wat betreft Bernard, wil ik nog eens zien wat ik kan doen. Want die heeft alleszins duidelijke banden met Jacques en Philippe van Dorp. ik zou wel eens willen weten waarom bijna al de papieren van Philippe zijn firmaatje naar zijn bedrijf verhuisd zijn. Ja, sorry Vanin, maar voorlopig zijn we veel minder met dat soort nieuws dan jij misschien wel denkt. Alleen, we gaan dan moeten onderzoeken hoe Philippe zijn bedrijfsstructuur ineenzat en dat is niet zo simpel hè. En het is nog maar de vraag of we wel de bevoegdheid gaan krijgen om dat te doen. Oh, ja, dat bespreken we dan morgen nog wel eens. Nadat ik Martin Salens aan de tand heb gevoeld. Gaat je Martin Salens vraag? Oh, ik zal me daar eens gaan generen. Je wilt weten waar mijn zuster zit, commissaris dat is geen geheim maar als je iets van haar wilt weten kunt je dat ook aan mij vragen ik sta voor haar in, dat heb ik u al gezegd Inge had dringend rust nodig want ze is compleet overspannen nog iets, want ik heb het erg druk ik moet al die dossiers hier nog doornemen en ik moet zelfs naar de rechtbank geef hem maar het adres waar Inge zit in Zwitserland kwestie van mijn dossiers in orde te houden goed, als je aandringt waar ligt dat hier ergens? ah hier ze logeert in Hotel Sportarena in Leukerbad. Telefoon 0041 27 470 10 37. Ah, er is geen straatnaam bij. Commissaris, Leukerbad is een kuuroord van een voorschot groot. en Iedereen daar kent Hotel Sportarena. Ik kan het u trouwens aanbevelen. Ik ben er ook al een paar keer geweest. Mag ik nu voortwerken? Nee, sorry. Ik moet nog even iets anders checken met u. Jij hebt gisteren tussen half zeven en tien voor zeven... met procureur Beekman in de salon van die bruidswitte gezeten. Wie zegt dat? Dat heeft procureur Beekman mij verteld. En wat zou ik daar dan met de procureur moeten gedaan hebben? Mevrouw Salis, zijt u zeker dat ik dat moet herhalen? Vanin, wat probeert je te insinueren? Mevrouw, maak het nu niet gecompliceerder dan nodig is, hè? Ik ben op de hoogte van uw relatie met procureur Beekman. Ah ja, heeft hij u daarover verteld? Mevrouw Salis, heel Brugge weet ervan. Is dat zo? Wel, dan ga ik u een primeur geven... die gij dan aan heel Brugge mocht doorspelen van mij. Het is al drie maanden uit tussen Beekman en mij. Wat kijkt ge zo? Ja, goed. Dat zijn al bij al mijn zaken niet. Het enige wat mij interesseert is... waard gij met hem in dat salon, ja of nee? Zijn vingerafdrukken zijn geïdentificeerd, hè? En volgens Commissaris. Ik wil nu meteen mijn vingerafdrukken laten nemen... en dan mocht je gaan kijken of ze daar in dat salon te vinden zijn. Ik ben daar helemaal niet geweest. En als Beekman beweert van wel, dan is hij een gemene leugenaar. Anne. Pieter. Ah, Guido, sinds wanneer werk jij hier? Ja, ik heb hem dat gevraagd, Pieter. Guido heeft nogal verstand van boekhouden, hè? En gelukkig voor mij kan hij blijkbaar ook... heel goed handelsbalans lezen en zo. Wij zijn hier namelijk samen die paar documenten aan het bekijken... die Guido nog bij Filip thuis heeft kunnen vinden. Nou. Oei, wat is het? Uw knie? Nee, verdomme. Die hypocriet van een beekman. Allee, wat nu weer? Die saloncommunist heeft tegen mij gelogen. Oeh. Hij heeft helemaal niet met Martin Sales in dat salon gezeten. Niet? Enfin, ze hebben beweert toch van niet... en ik ben geneigd haar te geloven. Olé, ze begint al punten te scoren bij u. Maar laat ons daar straks verder over praten, Pieter... als ik van bij Christian Beernaerts terug ben. Je gaat naar Bernhards? Met Guido? Uh, nee, nee, nee. Wees maar niet ongerust, Pieter. Ik pik haar niet in. Ze gaat oh. alleen. Zeg, weet je wat ik hier al ontdekt heb? Dat Christian Bernhards medeoprichter is van die NV Flip. Ah, daar begint het al. Wat begint er al? Pieter loop niet te hard van stapel, hè. Want voorlopig hebben we daar niks mee te maken. Enfin... Officieel toch nog niet. Het is ondertussen wel overduidelijk dat we van Christian Beernaerts... heel wat nuttige informatie kunnen krijgen over de Van Dorpes. En daarom ga ik nu ook met hem praten. Ja, en waarom mag ik niet mee? Omdat het niet anders dan een informele babbel kan zijn, Pieter. Om de doodeenvoudige reden dat hij van niks beschuldigd wordt. Ik reken gewoon op zijn vrijwillige medewerking. En u kennende... Nou, ja, ik beheer. zal Veerle wel meenemen om wat nota's te maken... maar ik ben verplicht om aan Beernaerts te vragen of hij daarmee akkoord gaat. Ja. Wat niet wegneemt, Pieter, Kut, dat jij nu nog grappig een paar goede vragen voor mij mocht bedenken. He?